Merkel geeft verder toe dat de EU soms moeizaam opereert... en noemt het vertrek van Groot-Brittannië een flinke klap. Toch kan Duitsland volgens haar nooit denken... dat alleen verder gaan meer toekomst biedt. Tot slot blikt ze vooruit op de verkiezingen van volgend jaar... die moeten volgens haar vreedzaam en respectvol verlopen. De Filipijnse terreurorganisatie Abu Sayyaf... dreigt een ontvoerde Duitser te doden. Op Twitter zijn foto's opgedoken van de man die een Duitse vlag omhoog houdt... met erop de tekst Mijn Laatste Uur... Op een andere foto is te zien hoe hij in een zelfgegraven graf staat. Het is niet duidelijk wanneer de foto's zijn genomen. De 70-jarige Duitser werd in november in het zuiden van de Filipijnen ontvoerd door de Islamitische terreurgroep. Hij was op reis met zijn vrouw. Haar lichaam werd gevonden op hun boot. Bij een aanslag in de Irakse hoofdstad Baghdad zijn zeker 25 doden gevallen. Meer dan 50 mensen raakten gewond toen er twee bommen afgingen op een drukke markt in het centrum van de stad. Volgens de politie ontplofte eerst een explosief op straat, daarna blies een zelfmoordenaar zich op. De aanslag in Baghdad is nog niet opgeëist. Voor de tweede nacht op een rij zijn in Utrecht voertuigen in brand gestoken. Zeker zes auto's en een scooter zijn uitgebrand. De branden woeden in de wijken Kanalen Eiland, Hoograven en Ondiep. Utrecht was niet de enige plaats waar auto's in brand zijn gestoken. Ook in Den Haag, Hees, Os, Nooddorp en Veen hebben branden gewoed. Het weer bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen 2 en 8 graden. Tijdens de jaarwisseling is het droog bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen kan er regen of natte sneeuw vallen. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand -Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fietsen.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 the stroke of midnight on that great big holiday we're gonna and take a trip to Mars. vanuit Hotel Hoogland. Wij zitten hier weer gezellig voor het programma Goedemorgen Zandvoort. En wij hebben een keur aan gasten. Uh, we gaan het hebben over de nieuwjaarsreceptie. We gaan de loten trekken van de... Maar welke loten dan ben ik? Van de winkeliersvereniging van de Pakpalstraat. Ja, ah, ah. Unieke loterij dit jaar. Um, licht verspreiden voor de wereld en onszelf. Margaretha de Vries oh, dat komt ons te boot, Ja, is een mooie boodschap. Het gaat over holistische uh, geneeskunde. geneeskunde. Daar gaan we het ja, ja. uitgebreid het over geluk, hebben. He. Het geluk in 2017. En daar kunnen wij ook iets aan doen. Hè. We kunnen ook het licht verspreiden. Het ja, gaat, uh, nou het gaat over vijf ja. uh, steekwoorden die ik opgezocht heb. Dus dan gaan we het straks met haar met uh, toelichten. Ja. We gaan natuurlijk weer duiken. Morgen om ja. twee uur. Ja. Eerst opwarmen. Meneer Versteen, gaat u ook duiken? <laughs>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 Op het circuit. Ja, en dan uh, rest mij nog te vertellen dat Cor de techniek doet en de muziekkeuze heeft gemaakt, waarvoor uh, dank. Dankjewel Cor. Uh, Gert van Kuik, Yvonne Roosendaal en uh, jij hebben de eindredactie, hebt de, introductie, ja. de redactie weer gedaan. Uh, de koffie doet Gert van Kuik. Nee. Naast mij <lacht> zit g goedemorgen. Goedemorgen, Ben Zonneveld. En ons eerste item is de nieuwjaarsreceptie op 6 januari in tegenover mij zit Gilles Kok, lid van het comité, om het zo maar eens uh, nou. te noemen. <lacht> uh,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 Maar waar ik op doel is dat het uh, nu uh, ja, voor de zesde keer georganiseerd wordt. Dus, uh, en we zijn als comité ook vanaf uh, de eerste keer betrokken bij de organisatie. Dus in die zin loopt het voor ons gesmeerd omdat ja. we weten wat we doen. En, uh, ja, het is ook niet het meest ingewikkelde evenement om nee. te organiseren, maar uh, wel leuk. Heel, heel leuk en heel waardevol. Ja. Want, uh, ik zag dat ja, er, ja, er ook mensen ja. mee ja. Denk ik. ik zag 27 uh, deelnemers, klopt, dat telde ik. Op de... uh, ja, met deelnemers Van... bedoel je dat uh, ja, die, die organisaties, ja, verenigingen ja, ja, die, uh, die meedoen, die zeg zich maar. Die allemaal hebben aangesloten ja. en uh, een kleine bijdrage ook. Ook, uh, okay. Daarvoor betalen om zich gewoon tijdens de receptie uh, te kunnen uh, presenteren. Presenteren, en ja. Aanwezig. ja. ja. Mogen, uh, mogen iedereen meedoen?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 Blijkbaar, want het zijn er dus inmiddels inderdaad 27 die daar een uh, uh, vertegenwoordigen, zichzelf vertegenwoordigen tijdens de receptie. Kom, dus, uh, ja, komen er meer, meer of, of, of, of blijft het constant? Ik denk nu? dat dit wel een beetje het constante constant, uh, aantal is. Het, het, het is heel langzaam ge, uh, mm -hmm. gegroeid. Het eerste jaar weet ik echt niet zoveel ik 16. Het eerste jaar 16. Okay. Nou ja Dus van 16 naar 27 is het, nou, is het netjes. Ja. Ja. Ik mis toch een hele grote speler. Dat uh, is de genootschap Oud-Zandvoort. Ja, oorverdovend stil aan die kant inderdaad. Uh, alle verenigingen zijn bij mij weten aangeschreven. Uh, ze zijn ook allemaal uh, of nagebeld of een herinnering uh, mm -hmm. toege toegestuurd gekregen.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 en met de opdracht van doe het elk jaar ergens anders. Ja. Uh, zodat we ook niet een ondernemer kunnen voortrekken of een ander zich achtergesteld, achtergesteld nee, voelt. Nee, nee. Uh, en op het leuk is om het elk jaar weer op een andere locatie te doen. En zo'n uh, ondernemer kan zich ook presenteren waar de, de ja, locatie is als, als Ja. ja. Uh, maar er zijn gewoon niet zoveel locaties die uh, 400... 500 mensen kunnen hebben. Dus op? kom je toch op de, vaak op dezelfde locaties dan weer terecht? Ja, nou, dat is uiteindelijk je, wel. Ja. Ik denk ja. dat je het gewoon bekijkt op, op uh, inhoud, grootte en wat je ermee ja. kan. Ja. En daar is de haven natuurlijk uh, toch wel uitzonderlijk goed voor. En Talassa natuurlijk ook. Ik bedoel, al die, die, die uh, grote. Nou, jaar ja, ja, ja, uh, rondpavio's heb uh, je uh, natuurlijk uh, wel. Die, ja, rond, die zijn ja. allemaal wel geweest. Ja. Ja. Ja.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 Ik dus ben ja. heel blij dat we het bij de haven kunnen doen. En het gemeentehuis, waar het vroeger natuurlijk ook was. Uh, daar kun je natuurlijk ook nog wel weer. Of is ja, dat ook te klein? In de raadzaal. Uh, ja. Je mag het van mij proberen. Maar ik denk dat je niet... Nou ja, ja het is maar een suggestie. Ja, ja, ja, ja. Uh, die, uh, je uh, zeker omdat je groeit van 16 naar 26 uh, deelnemers. Dus de deel ja, al ja, dat is allemaal. De gelegenheid om zo. een eigen staantafel te, te in te richten. Om zich daar ook te kunnen proberen. En dat neemt ook ruimte in beslag. Ja. Dus daar ja. heb je, je, ook je ook 17 in, in. tafels. Dit jaar zijn er 16, 17 tafels besproken, heb ik gezien. Dus die moet je er allemaal makkelijk kunnen. Vorig jaar stond er bij Nautiek, zag ik. Toch aan het begin al met die staattafels en dat ging de hele tent door, dus je hebt daar ook ruimte voor nodig. Ja. ja. Nee, dat is waar. Ja. Maar we gaan het zien. Ja. Het is Volgende wel week, vrijdag, spannend. Ja, opeens is het bijna zover. Ja, hè? Ja, ja. <laughs> ja, morgen beginnen het nieuwe jaren. Ja. gaan ja. we aan recepties ja. denken. Nou, dan ja, gek vijf, hè? Later. Ja, ja. Goed, dus, 6 vind. januari, vrijdag uh, om half avond bij de haven van Zandvoort en alle zandvoort alles aan voor welkom. Zijn ze welkom? Oké. Kels, bedankt voor je komst. Dan gaan wij over tot het spannende gedeelte van uh, vandaag. Ik is de notaris ook aanwezig? We laten Gillis de notaris... Ik val hier voor toe. de redden. Oh, dat is okay, ja, okay. dus, uh, officieel... To, uh, en ik rommel hier met de... Zee. Ik geef hem aan jou, Gilles. Okay? Uh, meneer De Ligt, mag, straks... Mag ik, uh, uh, nou, als je even wacht. Okay. Want uh, er is natuurlijk wel een reden voor deze uh, afsplitsing. Ja, dat klopt. Meneer ik uh, uh, ik was, had een klein beetje onvrede met uh, het overzet, de grote uh, club... Is dat de club van meneer Tromp? Uh, dat is de club van meneer Tromp. Ja. De bekende kaas uh, uit. Dus uh, die... Uh... Mag ik niet ruperen? Huh? Hij is voorzitter van de club, dat is niet zijn club. Nee, dat... Uh... Zo brengt hij dat wel oh. mee. Ik ben namelijk lid en dan voel ik altijd ook een beetje achter. Dankjewel Gilles voor deze onderbreking. Ja, zo brengt hij het ja, vaak ja. wel. Ja, ik uh, heb ook zelf altijd de neiging dat ik maar één aanspreekpunt heb. En dat is met uh, meneer Tom. Vaak is dat ook zo. Ja. Ja. En, en, ja, maar, er was toch iets met, met verlichting en zo. Uh, ja, uh, alles in dit jaar een beetje schroef. Waarschijnlijk heeft het overzet mijn klein beetje verkeerd begrepen met... Uh,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 Een zak erop oh, toch okay. Dan mag je uh, zelf oh, ja. bepalen uh, welk loodje wat wordt. Dus vier, moet ik er nog vier ja. trekken? Ja, uh, totaal ja. vier. Ja, oké. Okay. Het wordt er flink geritseld en gerammeld en ja. dan liggen er liggen in de Het is gebeurd. Vier. Ik vind het nog spannend ook. Notaris Gilles, uh, bent u het hiermee eens? Het gaat volledig volgens de regels, ja. ja. En welke uh, prijs zullen we dan eerst trekken? Leuk. De eerste trekking van uh, de Pakvalstraat, Ik zou zeggen, pakt er een. Jij mag uh, het zelfs. De derde prijs? Derde prijs, die is nu zo erg Oh, dat nou, wordt uh, nou, geopend door Killers -Killers -Killers. de notaris. maakt hem open. <laughs>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 de tweede prijs. Ja, ja meneer Versteeg wil het toch niet echt zelf zien. Want die uh, belangenverstrengeling. is Nee, dat hoog. is heel goed. Is heel tweede goed. prijs gaat naar nummer 904. 904. <lacht> de heer of mevrouw De Krijger. Oh. Dat zit wel redelijk in de buurt. Het is waarschijnlijk toch heel iemand anders. Oké, okay, nou, we gaan het zien. Dan, <lacht> <lacht> het spannendste moment. De eerste prijs. De eerste prijs. Dat loodje komt. Tada. Oef.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 En daar hadden ze prijs in ontvangst, maar de zakdrop. De zakdrop. Die heb ik hier in mijn Mag ik een foto maken? Ja hoor. Ja. Oké. Okay. De zakdrop gaat naar uh, lot nummer 4, 3, 5. 4, 3, 5. Voor de zakdrop. Enig Gerard. Gerard. Het wordt zo spannender met die namen erop. Dat ja, Gerard Scholten lijkt het. Zo. Oh, dat is de boswachter. Ach, nee. niet wel. Nou, ja, niet meer Gerard Scholten. Dus, uh, nou. dat wel die houdt uh, kom handig handig. helemaal niet van erop. <laughs> dat <laughs> De ik niet zeggen. De uh, dan. Uh, prijs afhalen bij uh, de LIMP in de Marktkantstraat. En uh, worden daar ontvangen voor de volgende week Omdat de prijzen opgehaald zijn. Anders vallen ze aan uh, de winkeliers. Vereniging, ja. Ja, waarschijnlijk. Op ik Op een bij mijnheer dat kan ook van wat voor muziek heb je deze Muziekje op de zaterdagmorgen En uh, de, druk, de, de drukte is weg De loten zijn meegenomen ja. Worden gepubliceerd in de winkel Van de ja. Pakvalstraat En tegenover ons zit Margaretha de Vries Goedemorgen Goedemorgen, Margaretha. We gaan het hebben over uh, Holistisch Holistisch uh, geneeskunde Mag ik geneeskunde zeggen? Ja. Holistisch gezondheid, gezondheid. gezondheid. Ja, ja, ja. En uh, de titel is Licht verspreiden voor de wereld en onszelf in yeah. 2017. Yeah. Wat is de, uh, de connectie?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 Mooi is dat. Het is mooi een mooie. Het ligt vrij dus voor ja, voor iedereen, Ja, ja dat ja, is mooi. Is um, mooi waar ja. is het dan? Uh, het, is, uh, uh, het is bij uh, zeg maar als je bij Bauwenspellers beneden, dat is nu van Jordi Wolkers. Ja. Dat gaat Jordi Wolkers heldcentrum he uh, heten. Dat uh, centrum mogen we van hem gebruiken. Het is eigenlijk een uh, Is dat de Oude Weefs? Uh, ja. ja. Het is de Oude Weefs van Katje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 8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 als het een uur kan door het weer, doen we het een uur. En als het weer koud is of regenachtig, dan beperken we het. Het gaat ja. gewoon gedachten, zijn Het gaat om het idee, hè? Dat je intens. Die bijeenkomst is dus morgen. Ja. Maar. Um,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 Maar... Ik denk dat aandacht ook als je klein bent en je valt en uh, je pijn in je knie en uh, je moeder uh, of iemand die... Je die, die drukt een er een kusje, kusje op, op, ja. En ja, ja, doet ja dat doet ja. dat al wonderen. Is een andere ja. aanpak als ze opstaan ja. en doorlopen. Ja, ja, ja. ja. ja maar het dat werkt kan ook wel. heel goed werken, maar ja. soms heb je gewoon nodig op een andere manier uh, te kijken. Ja. Ja. Maar mensen willen ook graag aandacht hebben. hè <coughs> Niet dat ze maar een paar minuten hebben en dat ze dan weer... Uh,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 niks kan doen en kan ik gewoon voelen wat we dan tot rust kunnen brengen dat zijn ja. we wel heel int. ja heel mooi hoor ja. Ja. Um, je vertelde net dat je een wachttijd hebt van zeven weken ja. <laughs> uh, dan is dit een heel mooi verhaal ja maar mensen die dit horen en zeggen van nou ik ik, ik zou best wel eens wat mee willen ja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 Rafaelsbron.nl of gewoon koekel op Margaretha de Vries. Dat kan ook nog. Margaretha de Vries en daaronder ja. staat dan holistisch gezondheidstherapeuten. en Reiki, Reiki Master. master ja. Ja. dat doe je ook nog. Ja. Kan je daar wat over vertellen over Reiki uh, Ja, dat is, uh, vind ik zelf, Reiki is echt een prachtig uh, iets wat mij overkomen is. Hij heeft echt mijn leven verrijkt. Mijn vader is overleden in 1986 en toen was ik 20 en dat kon ik eigenlijk heel moeilijk overheen komen van verdriet. En toen heb ik een uh, ben ik Rijki 1 gaan doen? Dan heb ik een inwijding uh, gekregen? En toen vond ik dat zo bijzonder. Toen dacht ik nou op een gegeven moment wil ik dat ook aan mensen mm -hmm. door gaan geven. En toen ben ik verder gegaan met de tweede graad. En toen met uh, heb ik de master gedaan. En ja, het is een ingewikkeld verhaal, maar ook wel uh, heel leuk. Ik zit in de zevende lijn van masters. Dus uh, okay. Okay. dat is leuk. Ja, ja. Goed, nou, dus nou, als nou, mensen ja. daar ook wat over ja. willen weten, dan kunnen ze op dezelfde website, of inderdaad googelen uh, Ja, en, en, en er staan de meerdere workshops op. En, ja. en, maar vooral gaat het over 1 januari ook, hè? Daar kom ja, je voor, ja. hè? Ja. Bij het uh, ja. vroegere weefs, en dat is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 Duiken, duiken, hey, wie gaat er mee? We duiken één, we duiken twee, we duiken, twee, we duiken drie keer bij elkaar. Het is een beetje fris maar, de echte soep staat klaar. Duiken, duiken, duiken in de zee. Duiken, duiken, hey, wie gaat er mee? We duiken één, we duiken twee, we duiken, twee, we duiken drie keer bij oh, elkaar. Het is een beetje fris maar, de echte soep staat klaar. Ja. Zeker zure vissen, wie gaat er mee? Gaat er mee. Al naar de zee, naar de zee. Dit is de grote dag kan niet missen. Wie gaat er mee? ermee. Al naar de zee, naar de zee, ja, zet je muts maar op, dan gaan we zwemmen. Ze gaan er ja, ze gaan door We zijn nu klaar, we zijn niet meer te redden. Je raakt elkaar. Het is een beetje frisma, maar de echte zoekstad staat waar. duiken, duiken, duiken in de zee. Duiken, duiken. Hey, wie gaat er mee? We duiken één, we duiken twee, we duiken, twee, we duiken drie. Je raakt elkaar. Het is een beetje vies, maar de echte zoekstad is waar. En we moesten een kleine wisseling doen van muziek, maar dat was een kleine verkiezing in het programma. Dat gaat natuurlijk over duiken, duiken in de Noordzee. Ja. En bij ons zit Milo Gerritsen, die organiseert voor de 57e keer het nieuwjaarsduik, dus dan moet je ongeveer 73 zijn. Ja, dat klopt wel bijna. Zo, zo voel je, ik me wel Als je bij toe. het begin. Ja, ik... Bijna wel, hè? Gekkigheid, maar ik sta er toch een beetje verbaasd van dat het de 57e keer is, Milo. Nou ja, eigenlijk is 57,5. 57 half. Die halve keer die het niet doorging. Nou, Het is een halve keer geweest in de serie dat het door de KNZB toen verboden ja, is geweest. Ja. In 1967, de strenge hongerwinter. Ja, honger toen ja, ja, ja. was het niet verantwoord. He? Toen was het niet verantwoord, maar toen zijn er wel een aantal mensen de zee ingegaan. Dus ja, tel je hem wel mee, tel je hem niet mee. Dat is een beetje de vraag, altijd. Nou ja, ik denk als je 57 hebt dat dan een behoorlijk ik getal vind dat veel, is. Ja, dat is Best veel. wel veel. Ja. Ja. Is het de oudste van Nederland? Ja, van Nederland sowieso. Wij ja. zeggen altijd van de wereld. Maar het schijnt in <laughs> 1908 ergens in Canada ooit is geweest te zijn. Maar ja? ja. nou, zo ver weg, dat tellen, uh, we, niet dat mee. tellen we niet mee. Uh, nee. Nee. Nee, nee. Maar het Leuk. is allemaal uh, in Zandvoort begonnen met een, uh, de zwemvereniging uit ja.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 Hoeveel pijn hem dat met name over? Nou, oh, dat ja, denk dat ik ook wel. Hij ja, ja, uh, ja. ja. ja, reist van Scheveningen naar toe. Ja, ja, ja. ja, Scheveningen had hij sowieso wel afgezegd. Uh, omdat dat uh, te zwaar werd. Ja. Maar hij voelt zich de koning die dag. Want hij gaat uh, van uh, 538 naar 3FM naar. Hij wordt uh, overal wordt hij. Uh, oh, en dan naar Scheveningen, ja. SPS 6. Uh, alles ja. komt hij. Ja, en ja. dan met de taxi. Uh, Wordt hij opgehaald. Hij scheurt hij dan helemaal. Ja, dan voelt hij ja, zich ja, de koning, want de deur wordt voor hem opengehouden. En nou, kijk. Alle egaars. Ja. voor ja, hem Ja, nou ja, ja. En de, hij heeft tenslotte niet iets, uh, iets kleins neergezet. Want tegenwoordig uh, is het niet alleen voor en Scheveningen. Het is overal, hè? Uh, ja. Noem, noem een plas op en er wordt nieuwjaar gedoken. Ja. ja, er zijn er nu, geloof ik, 141 duiken. En ze verwachten dat er uh, tussen de 50 en 60.000 mensen de zeeslash uh, zee water ingaan. Water, ja, ja, ja. Worden alle uh, nieuwjaarsduiken gecheckt en dan pas gesponsord?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 Ja, dan krijg je ook een want doos. Unox is de enige die dat sponsort, zeg maar, voor heel Nederland. Ja, Unox is uh, uh, niet meer de enige. Uh, nee. Er zijn wat duiken die ondertussen met andere hoogsponsoren werken. Want het is, ja, uh, financieel echt wel een... Uh, nou, ik denk niet dat het concurrentie is. Uh, maar uh, ja, Unox uh, die sponsort uh, wel mutsen en soep bij alle uh, duiken. Nee. Maar niet financieel. En als je gaat kijken wat er aan de organisatie uh, een toch wat? komt kijken...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 door die 4000 man het water in gaat, kan je ja. Staat het ja, Staat te dubbel ongeveer? Ja, gemiddeld uh, gaan wij ervan uit dat elke duiker uh, mm -hmm. rond de twee mensen meeneemt. Ja. Nou, ik heb, uh, verteld net, 5600 mutsen uh, gekregen. <lacht> ik denk niet dat ze allemaal opgaan, maar je, <lacht> je weet het nooit. Dat is best veel, ja, ja, ja. Nou ja, dat haalt toch in, uh, en dat zijn ook de politie-schattingen geweest, uh, ja. rond de 15.000 man in Zandvoort te komen. Ja. En ja. als je bij de ijsbaan ongeveer al vast staat om Zandvoort in te komen.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 Ja. Nou, Ella Sander, bij deze. Je <laughs> bent uitgenodigd. Open en bloot in de krant staat dat. Doe jij eigenlijk mee, elk jaar mee? Ik heb het zo druk. Ik heb het zo <laughs> echt druk. Echt waar? Ja, die dag niet. Nee, nee. Maar ik heb je doet, het wel gedaan? Ik doe het vandaag zo meteen eventjes. Maar je denken. kan het het hele jaar door doen. Hè? Want dat zie je ook. Hè? Ik, het ik zie het ook dat heel veel mensen gewoon het hele jaar door. Ja, met een uh, muts op. De, nee, met nee, een echt, muts op, ja. ja. echt waar. Hè? Ja, er zijn ja. Ja. inderdaad uh, zandvoortes die elke dag... Ja, om dezelfde ik, ik tijd in het water springen. Ja, ja, ja, zeker ja. in de buurt van Bouwerspallis. Ja, kan je dat kan heel dat goed heel goed zien. Heel goed zien ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het zegt misschien niet dezelfde leeftijd in Palace, maar Dat zou kunnen. <laughs> maar je, je ziet ook jonge mensen dat doen. En, uh... en, en, en zwemclubs <tus> doen het ook ja. vaak. Die komen ja. dan ook. Nou, het is natuurlijk al. heel gezond. Ja. Uh, wat wel heel belangrijk is, is dat je uh, als je de zee ingaat, zeker met dit weer, dat je goed zorgt voor een warming-up. En dat je. je dat raden we heel erg sterk aan. Je kleren aanhoudt tot na die warming-up. Dat is het belangrijkste wat er is. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, ja. Ja, ja. De tijden, want er was uh, verwarring uh, in het dorp over de tijden. Er werd één uur en twee uur geroepen. Nou, um, het is al uh, 57 jaar om twee uur. Ja. Ja. Dus ik weet niet waar de verwarring ontstaan is. Dit jaar zullen we misschien...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 No. Freedom come, freedom go. Tell me yes, and let you tell me no. Freedom never stay long. Freedom move and Freedom want, freedom stay. Freedom love, and let you flies away. Freedom never stay long. There is a debutant, pillars of society Living in a mansion somewhere in the country And another in Chelsea. Freedom is a rich girl, daddy's little sweet girl Pretty as a sunny day Freedom never does do what she doesn't want to Freedom never has to pay Freedom come, freedom go Tell me yes and then she tells me no Freedom never stay long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 You run away. Freedom come, freedom go, tell me yes and then you tell me no, freedom never stay long, freedom moving along. Freedom walk, freedom stay, freedom love and then you fly away, freedom never stay long, freedom moving along.